Ruim 30 jaar oud, deze van de uh, Stone Roses en Fool's Gold. Ja, daarvoor ook nog de uh, Eagles of Death Metal, Wannabe in LA en The War on Drugs met uh, Under The Pressure. Hey, goedenavond en uh, welkom bij een nieuwe Going On The Ground. Het is uh, woensdagavond. Het is 8 uh, uur geweest, het is ja, kwart over 8. Uh, 26 februari 2020. Hopelijk heb je een beetje leuk uh, kunnen vallen. Het is nu weer tijd voor goede muziek. Tot, uh, ja, even, -tot 11 uur vanavond. Uh, gewoon drie uur lang uh, sinds vorige week. Drie uur lang dit programma. Going on the ground op de lokale hoek horen Met uh, ja, de beste alternatieve muziek. Alternatieve rock. Britpop, elektronica, grunge. Ook wel een stukje metal, maar ook new wave en punk. Uh, met vanavond onder andere nieuws over ja, de nieuwe namen van Down the Rabbit Hole. Down the Rabbit Hole heeft weer een aantal nieuwe namen bekendgemaakt. Uh, daar zometeen over meer. Ook uh, Messi-star oprichter David Roback, die is vandaag overleden op 61-jarige leeftijd. En Kim Gordon, zij komt met een solo uh, naar Paradiso. Nou, Daarover uh, zometeen uh, wat meer. Uh, en ja voor de rest uh, ook gewoon nieuw muziek. En uh, ja, ik ben altijd benieuwd uh, ja, wat, uh, wat jij hebt voor mij. Uh, het is een soort hoor-wedehoor. Uh, ja, ik ben altijd benieuwd wat jij wil horen. Uh, laat dat even weten. Kun je heel makkelijk doen via 013 54 44, Of via de Facebookpagina. Dat is uh, facebook.com. Slash going on the ground alternative radio. En uh, nou ja, dat mag een liedje zijn wat uh, uh, ja, je ontdekt hebt in een Netflix-serie. Misschien ben je wel bij een uh, cool uh, ja, een, een, een voorprogramma geweest. Of in ieder geval een concert. En heb je een nieuw voorprogramma ontdekt. Uh, een nieuwe band die je nog helemaal niet kende. Uh, dan mag je dat ook laten weten. Of misschien heb jij wel een uh, liedje repeat op, uh, op je, in je Spotify-playlist. Um, kortom, het mag eigenlijk van alles zijn. Uh, kun je heel makkelijk achterlaten. Dus via 013 1344 ...of facebook.com... ...slash Radio. Maar om jou even wat denktijd te geven... ...ja, begin ik zelf dan altijd maar. Um, en ja, ik heb eigenlijk gewoon... ...ja, dit liedje, ik draai het al een aantal weken. Niet, niet of zo dat ik iedere week iets nieuws heb, nee... In dit geval uh, ja, draai ik het gewoon al een tijdje. En, ja, inmiddels is februari al uh, nou ja, bijna twee maanden aan de gang. En Ik durf wel te zeggen dat, dit mijn, ja, dat ik persoonlijk dit het beste liedje van 2020 vind, tot nu toe. En dan gaat het om uh, de nieuwe zin van King Prinsens, want wat een verrassende track is dat. Wat blijft deze keer op keer spannend. Twee minuten, gewoon helemaal niks aan de hand, maar daarna barst het open. En volgens mij hebben ze het ook nog gewoon in één keer live in de studio opgenomen. Kim Princess, nieuwe muziek, Ohio. The love is broke So what's good? Is it me or is it you? Are you getting what you need? Is it hard to roll a J without me Laying by your knees What's good is it me or is it him? So what's good is it me or is it him? Cause when I think about it I will all I wanna do So what's good is it me or is it you? I found en het laatste nieuws op lokaleomopgolen.nl lokaleomopgolen.nl Nog steeds een van de allerbeste uit uh, de Zero's. Doe White Stripes! En Seven Nation Army. Och man, wat een plaat nog steeds. Er is ook een filmpje, dat staat online. Het is gewoon heel makkelijk op YouTube te vinden. Waarin hij ook uh, ja, dit nummer als het ware uitlegt. Want iedereen denkt dat het een, een basriff is. Hè. Toen, toen, toen, toen, toen, toen, toen. Maar het is eigenlijk gewoon een uh, akoestische, gita uh, akoestische gitaar. En dat legt hij dan uh, uit nou, aan twee andere gitaarhelden. Jimmy Page en uh, The Edge. Waar ik uh, nou, in ieder geval ga even proberen om vanavond ook nog wat uh, van te draaien. Uh, maar ja, een van uh, de, belang ja, in ieder geval de beroemdste riffs uit uh, de populaire muziek. Deze van Seven Nation Army uh, White Stripes. He, die, uh, uh, die, de drummer hè, Mac White uh, en Jack White zelf dan, die deden eigenlijk heel lang voor alsof ze uh, ja, broer en zus waren. Maar dat waren ze helemaal niet. Het was eigenlijk gewoon een stel. Zij trouwden in uh, 1996. ging gingen in 2000 weer over. Maar ze gingen nog tot 2011 uh, ja, door als de uh, White Stripes. En dat is maar goed ook, want uh, ja, er kwamen nog heel veel mooie dingen hierna. Hotel Yorba weet ik nog. En uh, You Just Know. Uh, ja, wat was het ook alweer, een hele lange titel ah, goed Nog heel veel, heel veel mooie dingen gedaan Hardest Button to Button uh, Fell in Love with a Girl K Kunt maar doorgaan uh, Een van de leukste bandjes uit de uh, Zero's nog steeds En later ook nog heel veel mooie dingen gedaan Met uh, naar andere bandjes die uh, Jack White Onder andere Rackenters die vorig jaar uh, terugkwamen Dus uh, ja, het is altijd wel fijne muziek uh, Van de man, ook nog solo Ehm um, en uh, dat was dus leuk, hè? dit nummer is natuurlijk uitgegroeid door, tot een uh, stadio anthem. Dat uh, had er eigenlijk allesmaal uh, mee te maken dat uh, ja, de fans van uh, de voetbalclub Club Brugge, die begonnen het allemaal uh, ja, op 22, 22 oktober 2003, begonnen ze in een café in Milaan uh, ja, mee te zingen uh, Vlak voor de wedstrijd volgens mij, uh, leden van de uh, Blue Army, een supportersvereniging van de club, die uh, horen het nummer voorafgaand aan de wedstrijd tegen AC Milaan in een kroeg. En uh, ja, dus volgens mij hadden ze een soort kroegentocht op weg naar het stadion. Uh, en ja, ja, dat nummer werd afgespeeld op weg, op weg naar dat stadion dus. Maar ook in het stadion zelf. En ook nog nadat ze, zij de winst pakten in uh, Milaan. Uh, ja, dat is eigenlijk uh, in, nou, positief uit de hand gelopen. Want ja, het is echt van voetbal tot darten. Overal uh, kom je het uh, tegen. Maar vinden wij dus helemaal niet erg. White Stripes en Seven Nation Army. Daarvoor de nieuwe uh, single van Kim Princess. En man, wat is die fijn hè. Ohio. Goed, nou... Even back uh, to the seventies. Even een oude. Uit Nederland ook nog. Groupa Sportivo ook. Disco really made it. The Strokes. Vorige week uh, kwam die uit. Bad Decisions. Daarvoor was er eigenlijk ook al een soort promotiedinnetje. At the door. Dat was wel geinig. Maar uh, ja, dit uh, is toch echt de officiële eerste single van uh, dat album. Bad Decisions, zo hetend. En daarvoor uh, ja, ook leuk, lang niet hoort. Ook Grupo Sportivo uit Nederland. En uh, ze bestaan nog steeds. Ja, volgens mij vorig jaar nog een uh, plaat uitgebracht. O, best goed ook. Uh. Maar ja, dit was uh, een van die klassiekers. Disco really made it. Hey, even het muzieknieuws van deze dag, de afgelopen 24 uur. Deze 26 februari 2020. Down the Rabbit Hole, die heeft uh, 20 nieuwe acts toegevoegd aan de komende editie. Onder andere Hot Chip, Sam Fender, Brittany Howard en Klankstof. Die komen naar de Groene Heuvels in uh, Beuningen. Verder zijn ook nog uh, Avalon Emerson aangekondigd. Uh, of uh, ja, Bomba Estereo, uh, Clyro. Donny Jungle By Night. Nas. Polo and Pan. Romy. Afro-Deutsch. Uh, Poi Pablo. Koji Radical. Uh, Mama Snake. Mutoni Drummer Queen, Ponjo. Steam Down. En Whispering Suns. Ze zijn ook uh, allemaal toegevoegd. bevestiging bevestigde het festival onder andere dat uh, Back. Tyler The Creator. FKA Twix. Wilco Idols. En Disclosure. Naar nou, dat festival komen. Down the rabbit hole. Dus zometeen nog even van draaien van die, van die hotchip. Vind ik wel leuk. Um, uh, ook minder leuke nieuws. David Robeck, medeoprichter van Messy star. Die is uh, overleden. Samen met Sanderes Hoop-Sendeval was hij de belangrijkste kracht binnen de groep. Uh, Robeck speelde als onderdeel van Opel en Rain Parade een belangrijke rol in de Paisley Underground. een muziekstroming die in de jaren 80, terwijl de synths en de drummachines opdrukte, vasthield aan de rock, folk en psychedelica van de jaren 60. Met Messi star maakte hij in uh, ja, een hoop zendeval een uh, het album So Tonight That I Might See in uh, 1993. Onbetwiste klassieker vol ja, miste magie en druggy popzongs. Maar na label Beslomerinnen... Eind jaren 90 gooiden ze er een ja, tijdelijke belje bij neer. 2013 verscheen nog het album Seasons of Your Day. Uh, Robert werd, uh, 61. Nog niet bekend waar hij, hij is uh, overleden. Maar ik ga proberen ook nog dit uur... Uh, voor, ja, het einde van dit uur... Iets van uh, Messi starten draaien. En dan... Uh, leuk nieuws, want Kim Gordon die gaat voor het eerst solo op tournee. Ze komt met uh, haar album N uh, No Home Record na Paradiso 25 mei en Asians Bel in uh, België in, uh, op 24 mei. Haar eerste soloplaat die belandde vorig jaar op nummer 15 in Oors uh, Eindlijst 2019. Een broeierige industriële plaat waarop uh, ja, schetsmatige verkennen en vormexperimenten domineren. Voorheen was ze natuurlijk 30 jaar lang bassiste, Blikvanner en uh, zanres van Sonic Youth. Uh, en heeft een lange geschiedenis, ook met Paradiso. In uh, 1986 speelden ze bijvoorbeeld al uh, voor het eerst met Sonic Youth. 2004 voor het laatst. En in 2011 maakten ze bekend dat ze gescheiden was van Thurston Moore, wat meteen uh, het voorlopige einde van uh, de band betekende. En uh, ja, de ticketverkoop voor dat concert, die start komende vrijdag op 28 februari om 11 uur via Paradiso en uh, nou ja, Asians Belgique. Um, en dan. Um, uh, ja, ga ik uh, iets draaien van, uh, van Talk Talk. Want gisteren was het alweer een jaar geleden dat uh, hij overleed. Ook veel te vroeg. Veel te vroeg, ja. E 64 werd hij slechts. Uh, Mark Hollis, nog steeds na een jaar. Such a shame. Talk Talk. Such a shame to believe in this game. A love of That's a shame.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 I do. Clio's. We waren al een tijdje aan het teasen En er komt nu ook officieel een nieuwe album. Dit is daarvan uh, de eerste sin Instant History. Daarvoor uh, Talk Talk, Mark Wallace. Gisteren een jaar geleden dat hij, uh, dat hij overleed. Veel te vroeg op 64-jarige leeftijd. Het was uh, such a shame. Ja, en deze gasten, zij komen dus uh, deze zomer naar Down the Rabbit Hole. En ja, deze blijft leuk, hè? Deze blijft leuk. Uit The Zero's 2006 om precies te zijn. Hot Chip. En Boy from School. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And I was a boy from school Nieuwe scénario van uh, Working Men's Club, misschien dat je het nog kent van uh, Thief, die kwam vorig jaar uit. Uh, dit was de nieuwe, een beetje dat uh, ja, gaat een klein beetje terug naar dat uh, ja, post-punk-achtig geluid, uh, eind jaren 70, begin jaren 80. En um, dit is ook wel een beetje ja, meer funky-achtig uh, ten opzichte van de vorige scénario. Daarvoor had Chip deze zomer dus op uh, Down, the Rabbit, uh, Down the Rabbit Hole. dat was uh, Boy from School. Uh, ja, Eerder vandaag dus kwam het nieuws naar buiten dat uh, David Roback is uh, overleden, Medeoprichter. Van uh, Messi Star um, Hij was natuurlijk samen met Zander uh, S. Hope Sandoval De belangrijkste kracht binnen de Dream Pop groep En zij scoorde in uh, 93 een, uh, ja, Eigenlijk een klassieker Met het album So Tonight That I Might See You En dit was toch wel Eigenlijk de grote hit van dat album Dit is Fade Into You Heerlijk stukje Dream uh, Pop uh, Op de woensdagavond You. I want to take the breath that's true I look to you and I see nothing I look to you Your life, you go without shadow. You'll come apart and you'll go blind Some kind of night. Ik jaar oud. Blijf nog steeds mooi. Uit 1993, So Tonight That I Might See. Dat was het, het album. A messy Star en uh, Fade Into You. Oké, okay, nog even snel iets nieuws. Uh, de nieuwe van The Avalanche. Ja, die hebben een nieuwe muziek samen met Blood Orange. En We Will Always Love You. Ook een beetje dromig altijd, uh, die Blood Orange. De nieuwe al. Dit is het regionieuws. Het nieuwe motto in Kruikenstad voor het nieuwe jaar is Kijk maar weg is Kruiken en Kruikinnen kunnen zich een jaar lang gaan afvragen hoe ze dit motto gestalte gaan geven. Het nieuwe motto werd afgelopen dinsdag bekendgemaakt op de Heuvel, waar traditiegetrouw ook het afscheidslied werd aangegeven. De Tilburgse carnavalsvierders mochten dit jaar namelijk zelf een motto bedenken en insturen. Rob Janssen, lid van de Raad van Elf, werd uitgeroepen tot winnaar van de wedstrijd. Oud-Willem II-clubvoorzitter Jan Vullings is overleden. Vullings, die ook directievoorzitter van Interpolis was, overleed op 17 februari. Hij is 83 jaar geworden. Hij werd in 1996 de opvolger van Wim Groels als voorzitter van Willem II. Die functie heeft hij uiteindelijk 9 jaar bekleed. Gelopen zaterdag droegen de spelers van Willem II al rouwbanden tijdens de uitwedstrijd bij FCM. Tot zover het Regio Nieuws. Oké, okay, dankjewel Erik. Zometeen ga ik drie uh, ja, classic punk, tra punk tracks achter elkaar draaien. Dus heb je een uh, goed punk liedje, laat het er dan uh, even achter. Een beetje uit die, eind jaren 70, begin jaren 80, uh, die tijd. Uh, 013541354 of via Facebook. Uh, dat is uh, facebook.com slash Radio. Verder ook muziek van onder andere teenage's D&D Nieuwe, Pearl Jam en Lana Del Rey komen eraan. Op 9 maart in de Music Corner. May Vision. De gast in de studio. May Vision, de muzikale filosoof is op maandag van 9 tot 10 in de Music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 Just a tribute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 I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 week donderdag, toen uh, cancelde zij haar concert in de Ziggo wat ze afgelopen zaterdag eigenlijk zou geven. En ze stond al, uh, ze was al niet heel vaak in Nederland uh, te, ja, te bekijken, te zien. Volgens mij, uh, ja, even kijken, ja, annuleert dus optreden in de Ziggo wegens, uh, ja, ziekte. ...is haar stem kwijt en moet van de dochter vier weken rust houden. En ja, het zou dus haar eerste Nederlandse optreden in zeven jaar worden. Optreden stond voor... voor oh nee voor, nee, voor vrijdagavond was het niet voor zaterdag, maar voor vrijdagavond gepland. Uh, ticketverkopers krijgen bericht van de concertorganisator en kunnen hun kaartje retourneren. Uh, en een vervangende datum voor het concert is nog niet bekend. En de komende tijd uh, ja, stonden er ook optredens in de planning voor Duitsland, Frankrijk en Nederland. En ook deze optredens die worden afgelast... Lano de Rey weer niet in Nederland te zien. Dit was uh, Videogames. Daarvoor ook nog uh, teenetjes die, die stonden, dan weer wel in de Zickerdoom. Dat was uh, afgelopen zondag. Ja. Heerlijk avondje rock rockromantiek De lullige liedjes van uh, Tenezes Die 20 uh, jaar later Nog altijd dezelfde om de broeken humor uh, Volgens mij best een goed uh, Concert, goede recensies uh, gekregen En verder hoorde je ook nog de nieuwe zin van Pearl Jam Waarvan uh, ja dat uh, de nieuwe Zin al is, tenminste vorige week heb ik de Nog nieuwere laten horen, maar dit is nou op dit moment In ieder geval uh, de hit Dance of the Clairvoyance, Gigaton dat wordt het 11e album En dat gaat 27 maart volgende, volgende maand is al, morgen nog maar een maand En dan komt het 11e album alweer uit van Pearl Jam, Dance of the Clairvoyants was dit. Ja, en over nieuwe muziek gesproken. Zij hebben al een aantal keer hun vierde album uitgesteld, maar dat moet er nou toch echt aangekomen op 24 april 2020. Het nieuwe album van The 1975. En dat wordt een, een hele wisselvallende plaat, want echt alle singles die tot nu toe zijn verschenen, die zijn allemaal compleet anders. Het gaat echt van naar nou, gewoon echt harde, stevige gitaarmuziek tot ja, wat liefdesliedjes. Uh, People, Frail State of Mind, The Me and You Together song. En er staat uh, zelfs een uh, track op, dat is een samenwerking met uh, Greta Thunberg. Die doet er ook een uh, klein stukje spoken word uh, op of zo. Of een st klein stukje van de speech of zo dat ze uh, hebben gesampeld. En af voor kwam er dus weer een nieuwe signal van de uh, 1975. En je raadt het al, die is weer compleet anders. En dit is hem. En hij heet dit keer de Birthday Party. Classic nog steeds, het album Dirt van Alice in Chains, met Damn Bones, Rooster en ook deze. Wood. Ja, misschien heb jij ook nog wel uh, zo'n fijn liedje. Hè? Hoeft niet per se een classic te zijn, maar ook iets, iets totaal nieuws zijn... wat je net uh, ja, in uh, een Netflix-serie hebt ontdekt. Of uh, in een voorprogramma wat je nog helemaal niet kende. Laat het even weten via 013 -54 1344 of facebook.com slash Radio. Ik heb in ieder geval uh, iets leuks uh, voor jou, iets nieuws. Um, komende zomer dan staan zij op Best Kept Secrets. Zij zijn op de zaterdag da daar te vinden. Dat is op 13 juni uh, 202 uh, vlak bij de Beekse Bergen. Uh, het gaat om de band Rolling Blackouts Coastal Fever. Die uh, band heeft zichzelf in ieder geval uh, ja, inmiddels een beetje op de kaart gezet. Op de Europese kaart met het uh, nummer French Press. Uh, uit Australië komen ze. En ja, ze maken eigenlijk heerlijke gitaalietjes. Met hier en daar een beetje een schel randje. Ik hou er wel van. Uh, Fountain of Good Fortune. Dat is ook een uh, juweel van een nummer waar geen enkele ja, uitgestrekte vlakte te heet voor is. En um, ja, nou, Deze band dus. Rolling Blackouts Coastal Fever heeft inmiddels een uh, zeer aanstekelijke live reputatie. En uh, nou ja, eigenlijk tijdens een lange Autorit bijvoorbeeld is het eigenlijk ja, de perfecte band uh, voor, voor een soundtrack. Um, over lange Autoritten gesproken, dat uh, is dan ook weer een mooie link naar de titel. Want uh, de nieuwe signal die heet Cars in Space. De nieuwe signal van Rolling Blackouts Coastal Fever. Zaterdag te vinden van Best Kept Secret Rolling Blackouts Coastal Fever. Dit was uh, de nieuws in All Cars in Space. Zometeen drie punk tracks achter elkaar. Welke wil jij horen? Vraag even je favoriete punk liedje aan. 01854-1344 of facebook.com/going on alternative radio. En uh, nou daar gaan we dat zometeen, gewoon even, zometeen even gewoon even regelen. Drie punk tracks achter elkaar. Nu eerst in excess. Nieuws en Deze is alweer uh, bijna twee weken uit, de nieuwe plaat van Tame Impala, de Slow Rush en uh, ja dit staat er ook op en uh, ja dit is persoonlijk mijn favoriete track, Breathe Deeper en volgens mij is het ook meteen uh, de nieuwe signal. Uh... Daarvoor ook nog in excess New nieuw sensation. Je mocht uh, ja, jouw favoriete punk track achter, af, achterlaten. Want uh, ja, ik had er nou drie uh, achter elkaar draaien. Uh, punk, uh, nooit echt heel groot uh, geweest in Nederland. Natuurlijk hadden we hier uh, de Iggy Pop met The uh, Last for Life. Dat was wel een hele grote hit hier. Uh, ook wel een beetje Ramones, een beetje Clash. Maar bijvoorbeeld Sex Pistols uh, heeft uh, hier eigenlijk niks gedaan. Geen één hit gescoord hier in Nederland. Um, dus is het ook wel even leuk. Want er zijn ook natuurlijk ook veel meer uh, ja, wat kleinere bands. Of in ieder geval bands die je minder vaak hoort. Uh, die ook de aandacht verdienen. En die ook uh, nou ja, in ieder geval in die punks zien uh, eind jaren zeventig. Uh, ja, best wel uh, groot waren. En best wel goed deden. Um, dus ja, elke, uh, elke week eigenlijk rond dit tijdstip dan uh, gewoon drie liedjes. En dat kunnen ook drie nieuwe zijn. Maar in dit geval dus drie, new, of, uh, drie punk tracks. Um, ook ja, wat minder uh, bekende dus. De Clash zit er wel tussen. Ook, ook met een minder bekende track van hun. Um, maar verder ook nog Stiff Little Fingers. Maar we beginnen met de Buzzcocks. Uh, ze hadden ook uh, nou, eigenlijk één uh, grote hit en dat was deze. Ever Fallen In Love With Someone You Should You Shouldn't. Moet je niet doen, nee. Niet doen. En het laatste nieuws op lokaleomopgoorle.nl. doorgeven, jullie favoriete punk tracks. Ja, dit waren weer drie fijne. Buzzcocks Ever falling In Love With Someone You shouldn't uh, Dat was uh, ja, heel erg geïnspireerd op Sex pistols The Clash, Death or Glory. Um, die kwam uh, beide uit de Andeland. en dit kwam uh, uit Ierland. Stiff Little Fingers en uh, Alternative Alster. Alle drie uh, eigenlijk ja, wel uh, redelijk groot. Ja, vooral The Clash natuurlijk, maar die andere twee ook wel uh, in die punk zien uh, eind, jaren, eind jaren 70. Uh, en nog steeds fijne liedjes, dus uh, bedankt voor het doorgeven. Uh, nou, dan heb je drie uitjes gehad. Dan uh, ga ik weer wat nieuws draaien. Dit is... De band Pottery. En die hebben een fijn nieuw liedje uit uh, sinds deze maand. Die heet Texas Drums. verrassing, want uh, ja dat eigenlijk uh, ja dat Kings of Leon en Snow Patrol 26 juni naar het Zuiderpark uh, kwamen in Den Haag, dat wisten we eigenlijk al. Maar daar blijft het niet bij, want Stereophonics is nou uh, aangekondigd als uh, special guest bij dat concert. En ook Indian Askin, dus een Nederlandse band, die komen ook mee. Die zullen de avond openen. Dus ja, dat wordt gewoon één groot feest, hè. 26 juni in het Zuiderpark. Dit was Kings of Lee Chambers, uh, Molly's Chambers, moet ik wel goed zeggen. En daarvoor nieuwe muziek van uh, Pottery en Texas Drums. Dit is Lokaal om Goorle, de omroep voor Goorle en Rio. Zometeen de derde en laatste uur going on the ground op deze woensdagavond. Wat wil je horen? Laat het even weten via het nummer 013541354. Dit is het regio nieuws.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 Afgelopen zaterdag droegen de spelers van Willem II al rouwbanden tijdens de uitwedstrijd bij FCM. Tot zover het Regionieuws. Dankjewel Erik. Zometeen gaan we verder met live muziek. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Soundstilburg.nl Goole en Rio met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomopgole.nl. Let's get down to business. Maarten van den Hout. Wat is jouw les voor het leven? sank hmm. into